10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De verdachte van de bomaanslag op de marathon in Boston... heeft voor de rechtbank verklaard dat hij onschuldig is. Het is de eerste keer dat Joghar Tcharnayev... in het openbaar verscheen sinds zijn arrestatie. Tcharnayev staat onder meer terecht voor viervoudige moord... en het gebruik van een massavernietigingswapen... tijdens de marathon van Boston in april. Het OM beschuldigt hem in totaal van 30 misdrijven. Dit is een inventariserende zitting. Basisscholen mogen in de toekomst 15 van de lessen in het Engels geven. Een proef is volgens staatssecretaris Dekker goed verlopen. De afgelopen jaren hebben zo'n duizend basisscholen met behulp van overheidssubsidie ervaring opgedaan met andere talen in de onderbouw. Zo werden vakken als aardrijkskunde en rekenen in het Engels gegeven. Ook kleuters kregen Engels. Volgens Dekker is het een effectieve manier gebleken om een vreemde taal te leren.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 Minister Kamp van Economische Zaken zegt dat zo'n publicatieplicht weinig tot geen effect heeft. Het onderzoek blijkt volgens hem dat de brandstofprijzen er niet door omlaag gaan. Kamp schrijft ook aan de Tweede Kamer dat de publicatieplicht de pomphouders en de overheid geld zou kosten. Bijvoorbeeld voor een speciaal computersysteem dat ervoor nodig is. Het weer, vanavond meest droog op een spatje motregena. minimum temperatuur vannacht 10 graden, morgen eerst wolkenvelden, later schijnt de zon steeds vaker en dan wordt het 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Laat een sterretje voor u op vakantie gaat altijd repareren door kaarglas. Dat voorkomt een hoop vakantieleed. En bent u net als de meeste Nederlanders verzekerd tegen geruidsschade, dan betaalt uw verzekering meestal de rekening.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 Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur... naar de Nederlands ondertitelde film Cleo de Z. Meer info op tv5mond.nl tv 5 <telling> <telling> Suzanne, down Leonard Cohen. <telling> op 18 september in Ahoy, Rotterdam. Met The Old Ideas World Tour. En -tou. Nu een extra show. Op 20 september in de Ziggo Dome, Amsterdam.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 Langs de lijn met Jeroen stophorst. Goedenavond dames en heren, welkom bij langs de lijn. Wij hebben een dag gehad van de tijdrijders vandaag en van de klassemensrenners. Tony Martin en Chris Froome eisten de hoofdrollen voor zich op. De Nederlanders hadden meer dan voortreffelijke bijrollen. Tom Dumoulin, Bouke Mollema en ten Dam reden een prima tijdrit. Of, zoals Dam het zegt... Ja, volgens mij fucking snel, want uh, dat is gewoon een hard start. En, uh, na, na, na de eerste tussenpunt, dus na 10 kilometer ongeveer. Als de, ja, nog 23 kilo heeft de grote plaat erop rammen. Veel over de Tour de France natuurlijk vandaag met onder andere ploegleiders van Belkin en Sky... en de dagelijkse bijdrage van Henk Lubberding en Bram Tankink. Tennisser Robin Haase heeft aan de bel getrokken over de bedreigingen... die hij regelmatig via de sociale media ontvangt. De berichten die Haase krijgt zijn heftig. Ja, en af en toe komt er dan een, een bericht binnen dat, uh, dat iemand je dus wil komen opzoeken... en je keel door wil snijden. En vandaag is een groot voetbaltoernooi begonnen. Het EK voor vrouwen in Zweden. Morgen begint Oranje aan dat toernooi tegen Duitsland. Daphne Koster weet dat Oranje de Duitsers pijn kan doen. Uh, want wat toen oranje Leeuwinnen? Die pakken ze bij hun strot en die verscheuren ze. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Ja, de elfde etappe in de Tour de France. Was een individuele tijdrit 30 kilometer lang met de finish op het schilderachtige Mont Saint-Michel. 36, 29, 87, jawel hoor, Dick de snelste tijd, ongelooflijk, weer een minuut sneller, meer dan een minuut sneller dan Thomas de Gent Tony Martin dus nu de leider, en ik denk dat we die vanavond op het podium zullen zien als de nummer 1 van deze tijd. Ik ben heel blij dat hij een paar seconden in de finals? heeft. So... Vroom is toch tijd kwijtgeraakt, hij heeft niet de snelste tijd te pakken, Tony Martin is de snelste man aan de finish en het scheelt bijna 12 seconden toch nog. Uh, I'm really happy with second place and having a... Extended by advantage on, on the other big GC rivals. Maar als je kijkt naar Bauke Mollema, 15e tussentijd daar, 1 seconde langzamer slechts dan Roman Kreutziger. Dan kijk ik eens even, 3 seconden langzamer slechts dan Alberto Contador. Ik heb me uh, ja, goed kunnen focussen van tevoren en uh, goede warming up gedaan. En uh, ja, ik ben meteen goed vertrokken. Dus, uh... Ja, ik had ze uh, goed ingedeeld. En dan zien we hem hier doorkomen. Twintigste tussentijd voor Tendam. 1,37 is de achterstand op Tony Martin daar. Ja, volgens mij fucking snel. Want uh, ja, ik weet dat Le Monde een keer 54 hier rijden. En Miller een keer 55. Maar volgens mij heeft Martin ook 54 gereden. Ja. Dus dat, dat geeft al aan. En ik rijd voor het eerst van mijn leven met een 56 in de tijd. En hier komt Mollema aan. Hij gaat uh, in ieder geval niet sneller rijden dan Jeremy Rois. De zevende tussentijd tot nu toe. Maar dat hoeft ook allemaal niet als hij de schade maar weet beperkt te houden. Ja, als je hoort ook... Uh... Van Nico, dat ik na nou, vroeg dan de beste tijd van de klassemensrenners had onderweg. Dan uh, geeft dat wel moraal. Maar Laurens den Dam finisht hier in de voorlopig negentiende tijd op 2.31 van Tony Maarten. Ik zou zeggen, prima gedaan Laurens den Dam. Goed gehandhaafd daar vooraan. Bouke Mollema komt hier in de richting van de streep. En gaat een hele mooie tijd neerzetten. Kijken of hij nog sneller is dan Andrew Talensky. Voorlopig de nummer 10 van de dag. Jawel, dat is hij. Want daar komt hij over de streep. In 38, 34, 43, 2. 2 minuten en 4 seconden achter Tony Martin. Was het de tijdrit van je leven? Ja, misschien wel. Ik denk uh, zeker, zeker van vlakke tijdrit is denk ik, mijn beste, beste tijdrit ooit en, en zo'n lange tijdrit dan. Dus uh, ja, daar ben, ik, daar ben ik heel blij mee. Maar we staan nu 3 en 6, super toch? Ja, dat is zeker super. Een 11e en een 22e plaats vandaag. 3 en 6 dus in het algemene klassement. Ook voor ploegleider Marijn Zeeman was het genieten. Ze hebben gewoon uh, schitterend gereden. Ik heb, ik heb Laurens uh, gecoacht. Ja, weet je, dat is gewoon uh, fantastisch om dat, uh, om dat te zien. Ze uh, ja, zijn dik tevreden. Jij hebt Laurens gecoacht. Uh, waar komt dat concreet tijdens zo'n tijdrit dan nog op neer? Nou goed, uh, het is natuurlijk wel continu kijken van wat, wat de concurrentie doet en hoe goed je inderdaad aan het rijden bent. Maar verder ook is het. Uh, ja, echt, eigenlijk in de in, in taken denken houden. Dus aan zijn cadans, aan zijn ademhaling, aan zijn houding. Dat je smal blijft, zeker met die wind, aan je aerodynamische houding. De bocht recht door. De parcoursinformatie geven tot hoe ver een klimmetje duurt. Hoeveel honderden meters nog tot boven. Dat is ja, gewoon continu super, super gefocust op dat soort stukken houden. En, uh, ja. Zo uh... Daar <laughs> draag ik mijn steentje bij, zeg maar, ja. Ja. Maar goed, het is dus natuurlijk niks vergeleken. Ik bedoel, uh, laten we het over Launens hebben. Die, uh, ja, fantastisch gereden. Jullie hadden deze uh, tijdrit uh, tot in militaire precisie bijna voorbereid, hè? Kun je daar iets over vertellen? Nou, uh, in mei zijn we hier naartoe gegaan. Ben ik met Mathieu Heiboer hier geweest. Uh, hij is onze tijdrit-specialist, dus uh, met GPS-coördinaten... Uh, kijken we naar materiaal, kijken we naar uh, indeling... Uh, uh, ja, gewoon alle informatie die je daarin hebt. Nou, en dan vervolgens uh, komt het uh, uh, selfie verkend vanmorgen. Daarna nog een keer de beelden opgenomen. Konden ze uh, tijdens het rusten vanmiddag uh, nog een keer alles uh, heel goed uh, visualiseren in hun kop opslaan. Dus uh, ja, we moeten gewoon als ploeg willen, moeten we er gewoon alles aan doen. De randvoorwaarden optimaal. En uh, ja, die mannen moeten dan, uh, hoeven in feite alleen nog te trappen. En, uh, en, en, en ook het, uh, maar ook het hele mentale gedeelte daarin uh, meenemen. Zag jij meteen al aan Laurens, achter wie jij dus reed, dat het, dat het zo goed ging voor zijn doen? Ja, nou ja, goed. Een beetje, het zag er al meteen gewoon heel sterk uit. Maar we hadden natuurlijk heel veel tussenpunten. Dus we wisten al heel snel een goede indeling gemaakt. Lars Boom had een hele goede richttijd neergezet. Dus ik kon hem heel goed coachen, echt van kilometer tot kilometer. Ja, dan wisten we al heel snel dat dat gewoon er heel goed uitzag. En dat laat je ook doorklinken in de coaching dan natuurlijk. En uh, ja, daar krijgt hij ook moraal van. Wind uh, leek wel harder te zijn dan eerder uh, op de dag toen bijvoorbeeld Boom inderdaad reed. Ja, ja de wind was harder. En dit laatste stuk, die laatste drie kilometer, had die, had die, uh, verloor hij eigenlijk weer wat tijd op last. En dat stuk wind mee uh, vanaf die bocht naar leg, links op uh, zeven kilometer, ja, daar, daar kon hij hogere snelheid halen. Kreeg jij uh, achter Ten Dam nog wat mee van Mollema's rijden of heb je, je echt helemaal op, op Ten Dam uh, gericht? Uh, wel, wel, wel, wel, wel, dus... <lacht> Ondertussen een high five, dat is de zoveelste die ik tel met Frans Maas. Ja, ja, logisch. Maar je kreeg dus wel wat mee van Mollema's rijden. Ja, de koersradio gaf dan die twee tussenpunten door. Dus ja, dat, is, uh, ja, dat was natuurlijk, uh, gaf ons natuurlijk ook uh, in de auto natuurlijk een enorme boost. Ja, het is uh, gewoon een uh, schitterende dag tot nu toe. Ja. Schitterende tour tot nu toe. Ja, ja, uh, ja absoluut. Ja, het is... Uh, en nu hebben we weer twee vlakke ritten waar we weer een sterke ploeg voor hebben dan de Mont Ventoux. De, de rit naar Lyon die lastig is zeker in dat laatste klimmetje. Maar goed, we zijn heel goed voorbereid. We weten wat er nog komt en ik heb er heel veel vertrouwen in. Hoe hoog was deze hoorde die nu genomen is? Ja, toch wel. Hè? Want ze we staan, we staan allemaal nog heel dicht bij elkaar. En uh, ja, we kijken naar Valverde, naar Rodriguez, naar Contador, naar Kreuziger. En ja, weet je, daar, uh, dat zijn niet jongens waar je wekelijks uh, uh, mee, kunt, uh, mee kunt strijden. Hè? Dat is, vaak zitten ze voor ons. Ja, en hier nu in de belangrijkste wedstrijd van het jaar... Uh, uh, ja, lijkt het er sterk op uh, dat we echt uh, de strijd met ze aan kunnen gaan. Froem uh, is een klasse apart, hè? Ja, ik stapte net al uit de auto. Ik hoorde het al onderweg. Ja, dat is geweldig. Ja, fantastische gereden. En, uh, het verbaast me helemaal niet hoor. Ik bedoel, voor ons was hij al meteen al topfavoriet. En voor de Tour, en voor dit soort tijdritten. Dus uh, nee, daar, uh, daar, daar kijken we echt niet naar. De toerblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hoorden net Marijn Zeeman. Je hebt uiteraard meegeluisterd. Die ja. is trots. Ben je ook een beetje trots? Ja, tuurlijk. En de stemming is natuurlijk perfect. Vooral in het team, daar gaat het om. Ja, en daar uh, ja, kun je alleen nog maar meer verwachten. In ieder geval uh, niet slechter. stemming is zo belangrijk. En dit hebben we, en zeker die ploeg heeft dat jaren niet meegemaakt. Ja, dat trekken die andere jongens die uh, een knechtenfunctie uh, vervullen, die trekken zich toch enorm aan op. Ja. Moraal is belangrijk in zijn ploeg. Oh, dat is zo belangrijk. Is zo belangrijk. Ja, de, ze voelen weer dat er wat te halen valt. En vroem, ja, dat is een klasse apart. Dat hoor je Marijn helemaal ja. ook zeggen. Ja, dat hebben we gezien. Dat is uh, wel jammer. Hij zegt, ja, daar, daar, ja, daar houden we ons <laughs> niet eens mee bezig. Dus hij ja, heeft de Tour eigenlijk al gewonnen. Ja, nee, maar kijk. We moeten wel uh, realistisch zijn. Met Mollema en Tendam in deze positie staan. Bij de eerste drie kunnen rijden in de Tour. Nou, dat hadden we voor de Tour al uh, gelijk voor getekend. Mm -hmm. En nu ziet het er nou uit dat die mogelijkheid er werkelijk is. Een contador die nog steeds niet, uh, niet, niet, niet goed is. Ja. En een Valverde die moet het ook allemaal nog maar eens uh, allemaal, allemaal waarmaken. Dat is hem ook nog uh, in al die toeren niet gelukt. Ja, en ze hebben elkaar natuurlijk, mollenbaan en dam. Ja, ze trekken zich enorm aan elkaar ja. op. En daarnaast hebben we een Geesting, waar ik zeker in de Alpen, ja, die jongen die wordt nou uh, steeds meer met rust gelaten. Uh, heeft een hele andere functie. En ik ben ervan overtuigd dat hij uh, nou beulswerk kan verzetten. En, en, ja, en ik denk dat ja, ze moeten eigenlijk helemaal niks Het is volgen en niks doen. Ja, en dan kom je heel ver. En dan ja. kan inderdaad de Mollema die kan, die kan bij de eerste drie rijden. Zoals het er nu uitziet. Dat maar dat vind ik nog het minst belangrijk. Ik heb veel liever dat, ze, dat Mollema, ik noem maar iets zesde wordt... en dat hij een etappe wint... Mm -hmm. Of Gezing in een etappe wint. Voor mijn paard winnen ze alle twee een etappe. Ja, daar da, da, da hebben we veel meer mee als, uh, als vijfde of zesde worden. Hoor. Ja. Maar als je natuurlijk, ja, zoals nu, de, nu de, de vork in de stil zit... ...derde op dit moment staan, op 12 seconden van Valverde. ...ja, dat geeft natuurlijk zo'n boost om, uh, om toch dat podium nu te halen. En dat je daar alles op gaat zetten. Ja, daar kan ik me alles wel heel, heel veel bij voorstellen, maar... Ja. Ik zou, ik zou toch wel keuzes kan maken, dadelijk. Uh, even naar vandaag. Mollemant en Dam. Uh, uh, hebben ze dan ook verrast met hun optreden vandaag? Ja, omdat het uh, toch een redelijk vlakke tijdrit. Uh, ja, wat is vlak? Maar in ieder geval... Uh, nou, als je 54. Vlak, als, <laughs> als Tony Martin 54 kan rijden gemiddeld... dan, dan is het uh, weinig berg opgewis. Zo simpel is het. Ja. Uh, ja, dat, dat is niet een tijdrit voor mannen die uh, het liefst eigenlijk bergop rijden. Mollema en Mollema heeft al bewezen dat hij lastige tijdritten bergop uh, goed kan rijden. Tendam uh, beter in de bergop dan uh, op het vlakke. Dat, dat, dat was niet zijn ding. Ja, als hij dan op deze manier zich zo staande houdt, allebei. Ja, ik vind het uh, boven verwachting dit. Nou, dat, dat is al zo'n enorme opsteken. Dat zag je ook aan die jongens toen ze op de hondtrainer aan het uitfietsen waren. Ja, ze glunderen helemaal. Dan komt, er komt uh, Mollema erna zitten op die rollenbank. Uh, even een high-five of een uh, vuistje. En dan denk ik, ja, kijk, dat is, die trekken zich helemaal aan elkaar op. En dat, dat, dat, is, dat is hartstikke mooi. Ja, op, een, op een of andere manier heb je niet het idee dat die jongens een inzinking gaan krijgen. Een slechte dag. Maar dat kan natuurlijk wel. Ja, wel natuurlijk opper, zo kan dat, dat, kan, dat kan ook met een vroom. En ik hoop dan ook dat de concurrentie zich er niet bijna neerlegt. En Contador-kennende, die doet dat ook niet. Nee, maar, het, maar uit de woorden maar hij van Marijn, Marijn hemel, goeie, Ja, maar hij moet dan nog wel de goede benen vinden. En dan kan Contador, die kan nog, uh, zoals ze dat hier noemen... de knuppen in het hondel ook gooien. En, en dan krijg je dus een strijd die wij graag zien, zoals uh, afgelopen zondag. Ja, dat, uh, ja. Maar zie je dat nog gebeuren met Contador? Want ja, nou, hij, heeft zeg, hij nog moet nog geen grootste vorm laten zien. Uh, hij moet eerst de goede benen nog vinden. En die heeft hij nog steeds niet gevonden. Dat heb ik uh, nu, nu ook wel weer geconstateerd. Mm -hmm. uh, maar uh, we hebben dus nog... Uh, de eerste man toen nog. En dan de, laatste, de laatste, laatste week nog in de Alpen. Dus uh, ja, en Conte Contador heeft toch laten zien in, uh, ja, wat, zijn, wat zijn insteek is in al die rondes... Uh, afgelopen Spanje, hoe die daar keer ging. Ja, hij wordt nog liever uh, tiende in een klassement... En als je ruikt dat hij nog een kansje heeft... dan gaat hij voor dat kleine kansje. En, en, en dat hoop ik ook dat er gaat gebeuren. En dat we niet de krijgen dat ze nog voor een tweede plek weer gaan nou, rijden. Ja. Zoals we al jaren hebben meegemaakt met Armstrong. Ja, dan, dan, dan, dan krijg je een toer... Uh, dan gaan ze elkaar controleren. Alles wat achter vroem staat, dat ga, dan gaat elkaar controleren. Ja, dan krijg je een leuke toer. Maar ik, ik verwacht dat niet. Ik, ik, uh, maar verwacht ik, je niet of hoop je het niet? Ik verwacht het ook niet. Nee? Uh, nee, Saxobank uh, de uh, movies daar een geweldig goed team. En Quintana, die uh, precies doet wat hem opgedragen wordt. Voor de rest eigenlijk uh, niet te veel uh, uh, tactiek en uh, dat soort dingen meekrijgt. Dat begrijp ik al wel. Want hij weet meestal van alle tactische besprekingen voor mij helemaal niks vanaf. En, uh, maar als hij los mag. Dan is hij blij. Ja, iemand die, en, ook, uh, ja, iemand die ook losging, uh, Henk. Tony Martin vandaag. Want hij is dus toch een klasse apart, hè? Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja, ja en dan beginnen ze weer van... Ja, de wind uh, werd toch wel iets meer. Ja, maar als de wind meer wordt of hij draait iets... Ja, wie heeft dan het voordeel, hè? Dus dat is altijd zo moeilijk. Ja. Nou, we hoorden Marijn Zeeman al zeggen... dat ze daar wel een beetje voordeel aan hebben gehad. Omdat, omdat ze die toch ook in de rug hebben gehad, op een gegeven moment. Ja, maar op het laatste de wind wat meer uh, op kop. En dat zag je misschien aan vroem. Die, ja, die verliest dan toch, terwijl dat eerst twee seconden nog voor stond. Op drie kwart. En het laatste nog uh, eigenlijk veertien seconden verliest. Ja, dan ja, daar kun je er ook over nadenken. Alleen wij kunnen dat op afstand niet bepalen uh, hoe de wind nou precies stond. En, en wat, wat is... Ja... De, maar renners die in het verleden nog wel eens vroeg starten, die konden wel eens voordeel van wind hebben. Ja. Ja, uh, maar dat houdt dan in dat je een rechte weg moet hebben. En daar zijn wind aan draait. Maar nu hebben we ook nog een paar kronkels gehad. Dus uh, wanneer de een uh, wat meer of minder wind heeft... die later of vroeger vertrekt... dan heb je ook een keer inderdaad de wind uh, ook in de rug. Waar je ook weer je voordeel uithaalt. Verwaarloosbaar maar, dus, dat, uh, dat windverhaal. Ja, maar zeggen, wat mij ja. wel opviel, mm -hmm. is dat uh, Tony Martin en... Uh, en vroem allebei een, een, een voorwiel hadden met uh, carbonspaken. Dus uh, zeg maar met drie grove spaken erin. Mm -hmm. En de rest reed allemaal met spaken. En uh, de een wat hoger vellig als de ander. Maar ze zijn het dus niet allemaal uh, met de cursus eens. Dat heeft ook soms iets met uh, sponsoring te maken. Maar wanneer een jongen zegt van, ja maar ik wil toch graag zo'n wiel erin. Dan komt dat er toch in. Dus dat is net als die ovale bladen. Er zijn er toch maar, nog maar weinig die ermee rijden. Ja, vroem, die, die, die, uh, die schoort daarmee. En dan zou je denken van, uh, ja, is dat niet te proberen door die andere jongens? Ik weet dat ik het vroeger, op het eind van mijn zijn carrière, toen kwam dat uh, weer een beetje terug, die ovale bladen. Toen heb ik het eens dus geprobeerd, maar het voelde zo raar. Ja. En als ik nu aan renners vraag die de gereden hebben, die zeggen: 'Nou, oh, ik was er met een week 14 dagen aan gewend, dus dat is ook heel persoonlijk. Maar het schijnt theoretisch, dus qua berekeningen, want je hebt het gehoord wat er allemaal gedaan wordt ja. voor, een, voor een tijdrit. Uh, daar wordt al uh, in, de, in het voorjaar wordt er al verkend, uh, het parcours verkend, uh, met wattages gewerkt en uh, uh, bewegingswetenschappers, uh, inspanningfysiologen... Die betrekken ze er allemaal in. Vroeger in mijn tijd was het zo dat je zelf dat soort dingen ging doen. Testen doen bij een inspanningfysioloog. Maar die inspanningfysioloog ging niet mee uh, naar buiten. Uh, een bepaald parcours verkennen en met allerlei meetapparatuur. Ja. ja, dat was toen nog niet. En dat wordt steeds meer gedaan. En dan kun je toch je voordeel uithalen. En dan denk ik toch wel vreemd dat er zo weinig jongens nog met die ovale bladeren. En ja, dat is dus toch een, een kwestie van smaak dus ook, kennelijk. En mensen die daar uh, wel of niet uh, aan gewend zijn. Uh, Henk, ik uh, wil nog even naar de beste Nederlander. Want we hebben hem nog niet genoemd. Tom Dumoulin, renner ja. van Argo Shimano. Negende. Nou, dat is een ja. mooie prestatie. Ja, en ik, uh, ik zet hem gewoon achtste. Want hij moest nogal in de, in de remmen. Want de auto's draaiden af ja. en hij had het daar niet verkend. Dus hij wist niet uh, of de auto's nou rechts of links af werden, werden uh, gestuurd uh, voor de finish. Dus hij gokte en hij gokte verkeerd. En hij moest flink in de remmen. Ja, anders wordt hij achter. Dat klinkt nog mooier. Dus ik zet hem gewoon achter. Maar we hebben een nieuwe, een nieuwe Nederlandse tijdrit-specialist uh, gezien vandaag? Nou, ik, ik, ik bewonder hem al sinds het kampioenschap. Bewonder ik hem al. Wat hij daar ook deed, in Limburg. En uh, ja, hoe hij de hele tour al rijdt. Hij doet ook dingen voor de ploeg. Voor de sprinters. Uh, ja, ik... Uh, gro groot, groot, groot talent. En uh, ze moeten al echt hun best doen... om die jongen in de ploeg ja. te houden. En dan nog... Uh, ja, een, een, een of twee jongens bij zien te krijgen. Ik begrijp dat ze bij Argos bezig zijn... om ook uh, met wat klassementmannen... Ja. Ja, om zo'n jongen toch uh, ook een beetje wegwijs te maken. Ten en dat dan wat, wordt genoemd. Hè? Ja. Wat ondersteuning krijgt. Ja, um... En dat is net als uh, Kwiatkowski. Want die vergeet ook veel mensen. Dat is ook zo'n jongen die, die werkt alle dagen. En als je nu weer ziet wat voor tijdrit dat hij aflevert... En weer even nog weer de witte trui aan mag trekken. Maar ja, hij zit met Quintana. En die Quintana, ja, die hoeft uh, eigenlijk maar heel weinig te doen. Alleen bergop eens een keer uh, een plaagstootje. Maar die Kwiatkowski, dat is een, een man die alle dagen in de sprint van voren zat. Hij, uh, als hij, er niet, als hij de, daar alleen zit, dan mag hij zijn gang gaan. Is hij niet alleen, ja, dan moet hij de sprint dan mee, mee aantrekken. En dan moet je eens kijken hoe lang dat hij op kop rijdt. En dan dit soort dingen doen. Als je die jongens in, in bescherming... Zouden nemen bij Quickstep en al iets eerder? Nou, dan was dat nog een kwaaie voor het klassement voor uh, onder andere Ten Concerten. <laughs> nou, daar ben ik wel geil van. Uh, morgen gaan we sprinten. Uh, wie, wie, even heel kort nog, wie, uh, op wie zit jij je geld morgen? Oh, ik ga maar weer voor ketel. Ja, Ja, maar ik hoop toch nu dat ik een keer een, een, een, echte, een echte sprint krijg zonder uh, kwakjes en zonder. Uh, ja, een echte. Recht nu toe, recht echt aan. Ergens weer kunnen zien wie nou echt de snelste is. Oké, okay. en dan horen we morgen wat jij ervan vindt. Henk, dankjewel. Okay. Dit was het voor Furkel Sharkey, A Good Heart, 1985 alweer. Ja, de etappe van morgen, ik zei het net al, ik had het net even over met Henk Lubbeding. Dat wordt weer eentje voor de sprinters. En de man die alles van sprinten weet is Jans Koerts. Een etappe in de Tour won hij niet, wel eentje in de Vuelta en Parijs-Nice. Sebastian Timmerman liep hem vandaag tegen het lijf. Is het sprinten uh, heel erg veranderd in vergelijking met uh, nou ja, jouw tijd, begin deze eeuw? Uh, heel erg veranderd, ja. Het is meer... Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk niet, niet zozeer dat dat heel erg veranderd is. Uh, het is wel meer georganiseerd. Ja. hebt dus wel meer ploegen die gewoon echt kijken. van uh, Daar werken we voor en dat gaan we doen. En, uh, en eerder had je dan ook nog wel eens ontsnappingen... die, uh, die, die langer uh, wegbleven of uh, kans op een uh, goed einde hadden. En dat zie je steeds minder vaak. Het is meer bekeken, meer berekend. Terug in de Tour. Je hebt er zelf eentje gereden in het jaar 2000... Geniet je een beetje van je eerste dag hier? Ja, het is een tijdrit, dat was niet jouw ding. Nee, ik geniet, wel van de, ik, ik geniet er zeker wel van. Je ziet veel mensen weer terug. En zelfs de speaker, de Franse speaker, riep me nog even bij hem. Hij kwam een handje geven. Daniel Mosjas. Ja, en zei nog even wat ik gewonnen had. we stelde hem nog even weer terug voor aan het publiek. Ja, dat is toch wel leuk om dat te horen. Klopte dat allemaal? Is hij dat nog helemaal paraat? hoe nou, riep hij eigenlijk? Nou ja, als je helemaal aan mijn hele erelijst moet beginnen... Ja, dan was hij nou misschien nog aan het praten geweest. <laughs> maar wat riep hij? Uh, nou ja, winnaar van Iceberg, uh, gereden bij Verstina, uh, dat soort dingen. Ja. En uh, dat ik er zeer geliefde rennen was in Frankrijk. En morgen ga je genieten van, uh, hopelijk voor jou, hopelijk een nieuwe massasprint... Hopelijk gaan we genieten van een mooie massasprint. Maar hopelijk uh, kunnen we genieten van Nederlands succes. Ja, nog één dingetje, inderdaad. Danny van Poppel, 19 jaar. Wat vind je van die jongen? Uh, mijn eerlijke mening ik denk uh, te jong. De, uh, nog jong. Nog jong genoeg om nog genoeg tours te rijden. En... Toch doet hij het niet verkeerd? Nee, maar ja. Uh, ik wil ook niet zeggen dat dat, uh, dat, dat verkeerd is. Dus misschien ben ik, uh, ik Ik hoop dat ik niet gelijk heb. <laughs> En uh, dat hij je uit kan groeien tot een uh, goede uh, toerrenner. Maar als het er nu in zit, dan zit het er over vijf jaar ook nog in. Ik ben bang dat ze me iets te vroeg brengen over de klingjagen? Ja, dat, dat, denk, dat denk ik zelf persoonlijk. Hè. Met je 19 jaar hoef je nog niet echt per se de toer te rijden. je Ook misschien met een ronde van Spanje of, met een, uh, of een ronde van Zwitserland... of met uh, Parijs niets beginnen. Dus Jans Koers was dat. Uh, gaan we even terug naar vandaag, want het was natuurlijk een topdag... Voor die Nederlanders, maar ook zeker, misschien wel het meest, voor Christopher Froome. Uh, ja, een topdag in de Tour. Hij won dan wel niet de tijdrit... maar pakte wel natuurlijk belangrijke winst op de concurrentie in het algemeen klassement. En nummer 2. Alejandro van Verde, volgt al op bijna 3,5 minuut. Een uitstekende dag dus voor Team Sky. Dat geldt dus ook voor ploegleider Servaas Knaven. Jeroen Wielaerts, pak met hem. Machinaal, stijlvol, elegant... Die woorden waren van toepassing op het rijden van Chris Froome. Alleen tegen de klok vanmiddag, Servas Knaven. Ja, het was, het was een super goede tijdrit van hem. Jammer dat het op het einde zo vlak was en wint tegen. Daar heeft hij dan uh, ja, toch nog wel wat tijd verloren op, uh, op uh, Tony Martin. Maar ik, ik denk een hele sterke tijdrit en uh, super voor het klassement. Het was te mooi geweest als hij dat ook nog gewonnen had. Ja, ja, dat had wel heel mooi geweest natuurlijk. Nee, maar het hoofddoel was niet de tijdrit winnen. Het hoofddoel was uh, zoveel mogelijk tijd uh, te nemen op de concurrenten. En ja, dat is uh, aardig gelukt. Afdoende. Ja. Slechte tijd voor Contador. Weer, weer, terugge weer meer teruggeworpen. Van Verde blijft relatief dichtbij. Mollema, heel goed. Ja, ik, ik wil nou niet zeggen slechte tijd voor Contador. Ik denk dat, dat de meeste klassementsrenners die, die net achter Froome staan... Dat die redelijk kort bij elkaar geëindigd zijn. Mollema komt dat door uh, Ik denk die drie mannen reden in een gelijkaardige tijdrit. Er zat niet zo heel veel verschil in. En, uh, hadden we Hadden ook wel een beetje ingescheld dat die wel een beetje rond hetzelfde niveau zouden zijn. We wisten alleen niet hoeveel uh, tijdverschillen tussen Vroom en, en, en deze mannen ze zijn. Het is toch een leuke marge. Het is een hele comfortabele marge. Dat zeker. Uh, maar ja, het is uh, nog drie keer uh, aankomst op. En er kan nog heel veel gebeuren. Maar tot nu toe uh, ja, het verloopt voor vroeger alles, uh, alles perfect. Het belangrijkste is dat hij zelf gewoon in de beste vorm steekt. Ja, hij is een super vorm. En je ziet dat hij gewoon uh, toch nog beter in vorm is dan in, uh, in de Dauphiné. Uh, kijken naar zijn tijdrit en uh, ook hoe die berg oprijdt. Dus wat dat betreft uh, op het juiste moment uh, de juiste vorm. Jij zat niet achter hem in de tijdrit, maar wel achter een van zijn belangrijke luitenants. Ja, hij kreeg achter Richie Port en uh, ja, die wordt vierde. Dus ik denk ook uh, een heel degelijke tijdrit, uh, zeker voor op dit parcours. Uh, met zijn uh, lichte bui, met zijn lichte gewicht, uh, ja, heeft hij gewoon een hele goede tijdrit gereden. Ik denk dat dat voor, voor zijn moraal uh, heel belangrijk is en uh, dat hij, uh, hij er klaar voor is voor de, voor de komende bergen. Maar eerst wordt het nog attent zijn in de ritten richting Tour Saint-Amalmoron-Lyon. Ze hebben al gezegd, daar wordt het extra opletten. In het vlakken zit het verraderlijke. Ja, vaak voor, voor, voor klimmers zijn de vlakkenritten het gevaarlijkste. En uh, voor morgen voorspellen ze dezelfde wind, dezelfde windrichting. En dat betekent dat er heel veel zijwind gaat zijn morgen. En dat houdt dus in dat het uh, heel hectisch kan zijn, zeker in de finale. Wat levert zo'n individuele tijdrit op voor het gevoel voor het collectief? Ik denk dat het heel goed is voor het collectief. Uh, je ziet dat de kopman uh, doet uh, wat, wat, uh, wat iedereen hoopt. En uh, zijn voorsprong uitbouwt. Wat, uh, de kans uh, dat het uiteindelijk gaat lukken om Geel naar Parijs te nemen. Ja, die kans ziet er allemaal steeds beter uit. Dus dat, dat, voor heel de ploeg is dat uh, een enorme opsteker. Zij in zijn nopjes natuurlijk met zijn kopman Christopher Froome op weg naar het geel in Parijs. Zo lijkt het. En tot zover de tour voor vandaag. We komen natuurlijk nog eventjes terug met Bram Tankink aan het einde van deze uitzending. Nu andere sport, hoewel sport, ja. Robin Hazen is de bedreigingen via social media meer dan zat. Hazen krijgt steeds vaker te maken met schelpartijen en zelfs dood, doodsbedreigingen via Twitter, Facebook en op zijn eigen website. Nou ja, het begint natuurlijk met ja, je kan niks, je bent een prutser. En ja, als mensen daar al behoefte aan hebben om dat te sturen, ja, ga je gang, het uh, ja, doet me geen pijn. Uh, ja, en dan gaat het natuurlijk een stap verder dat ze je daadwerkelijk uitschelden. Nou, en, dan, uh, ja, dan, uh, en dan gaat het op een gegeven moment een stap verder dat ze je, je hopen dat je ziek wordt, uh, dat je... Dat je dood neervalt op de baan. Ja, en de volgende stap is natuurlijk, uh, of natuurlijk, uh, de volgende stap is uh, dat, je, dat ze daadwerkelijk gaan bedreigen, dat ze je opkomen zoeken en, uh, en een kogel door je hoofd schieten. Wat uh, voor bericht heb jij of... binnengekregen? Ja hoor, uh, maar die heb ik al. Dat is niet iets van nu. Dat is, uh, dat is iets van ja, al, dat al twee jaar speelt. En uh, dat is niet alleen bij mij zo, maar dat is bij heel veel mensen zo. Uh, en, oh, en daarom nogmaals, het verbaast mij dat dat dus nu opeens zo commotie over is, omdat. Ja, dit is al een paar keer eerder eigenlijk in het nieuws gekomen. Ook door andere speel, spelers en speelsters. Um, maar het is dus iets waar je... Waar je moet je daarmee leven? Het doet toch wel wat met je, neem ik aan? Nou, het doet in zoverre uh, wat met je... dat als je, als je zo'n bericht binnenkrijgt... en je, ja, je krijgt normaal aanvragen voor handtekeningen... of uh, ja, iemand wil graag uh, iets over je weten... Dan, uh, ja, dan probeer je wat terug te doen voor je fans... en, uh, en probeer je zoveel mogelijk... Uh, E-mails te beantwoorden en dat lukt ook niet altijd, omdat je gewoonweg niet genoeg tijd daarvoor hebt. Ja, en af en toe komt er dan een, een bericht binnen dat, uh, dat iemand je dus wil komen opzoeken en je keel door wil snijden. Ja, dan schik je toch als je dat leest, want ja, het moet maar net die gek zijn die het daadwerkelijk doet. En, uh, en, en als je natuurlijk tegenwoordig de kranten leest of, de, of het uh, nieuws uh, ziet, ja, wat, wat, uh, in wat voor een wereld we soms leven. van... Uh, ja, uh, mensen worden vermoord om, om, uh, omdat ze een kauwgom hebben gehad. Ik zeg maar even iets. Ja, en dat is natuurlijk absurd. Want, want wie, wie zijn die mensen die, die wat zuur zijn? dat uh, uh, mensen die uh, gefrustreerd zijn over het spel? Of zijn dat echt mensen die gewoon 10.000 euro verloren hebben... omdat ze bewustigd hebben gekocht? Nou, allebei. Uh, uiteindelijk, uh, sommigen die, die, die schrijven daadwerkelijk... ik heb al mijn geld verloren door jou en, uh, en willen je daarom gaan vermoorden. Anderen die, uh, die vinden je gewoon een... Uh, arrogante klootzak of, uh, of een, uh, je bent een schaamte voor Nederland. Uh, je, moet, uh, je moet gewoon stoppen met tennis. Uh, ja, dat soort berichten, ja, die krijg je dagelijks. Dus, ja, uh, dagelijks? Nou ja, bijna wel. En, en, omdat je natuurlijk... Tennis is een sport die je elke week eigenlijk uh, speelt. Elke week is er wel een toernooi. Dus elke, elke week krijg je ermee te maken. Of je nou wint of verliest, dat maakt tegenwoordig ook niet meer uit. Je kaart het nu aan. Uh, maar betekent dat dan ook dat je je onveiliger voelt? Of dat je extra oplet? Of dat, dat je beveiligers mee moet nemen? Of hoe... Nee, ja, helemaal niet. En uh, ik, uh, ja, ik, ik, heb, uh, ik zeg altijd heel open en eerlijk... Ja, ik, ik, ik slaap er niet minder om, ik kijk niet continu over mijn schouder. Terwijl ja, ik heb nu alweer interviews gelezen dat ik heel erg waakzaam ben... en dat ik, uh, dat ik elke wissel mijn racket vasthoud. Ik denk, ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Mm. Maar ja, dat zijn dingen die ik echt uh, absoluut nooit heb gezegd... En, en uh, ik, uh, nogmaals, het begon eigenlijk allemaal om meer een intijk, inkijk te geven... van naar wat een, in dit geval een tennisser allemaal meemaakt. En, en, en, en denk ook een sporter in het algemeen. Dus Robin Haas' bedreigingen zijn dus iets waar sporters mee moeten leren leven. Of niet? Voor Jesse Houta Galung, andere tennisser, was de keuze niet zo moeilijk. Nee, ik heb het ook een paar jaar geleden ondervonden. Ik, heb, ik zat ook op Twitter, uh, zoals Robin uh, en misschien meerdere spelers ook zitten. En uh, toen kreeg ik ook uh, allerlei dingen naar mij toe verweten. Uh, ja, Alle ziektes kwamen naar mij, naar mij toe. Um, toen dacht ik van, ja, waar gaat het over? Ik bedoel, het is om tennis. En, um, maar goed, toen ben ik eigenlijk acuut gestopt met Twitter. En ik, uh, voor mij was, ook, uh, was ik meteen klaar mee. En um, ik denk ook zeker, met, ik doe ook helemaal niks met uh, social media. Kijk, uh, ik, ik denk dat je het alleen op je afroept, want... De manier van, je kan heel makkelijk contact zoeken met, uh, met onze spelers. Uh, en uh, toen heb ik besloten om, uh, om er niet, uh, niet verder mee op te doen. Maar ook doodsbedreigingen? Nou, nee, dat niet. Maar uh, in ieder geval wel van, als je hier komt, dan, uh, dan, dan doe ik je wat aan. Of dan breek ik je, of dan breek je je arm. met je nooit meer kan tennis, bij wijze van spreken. Kijk, dat soort teksten. Maar uh, ik heb toen al gezegd, van, meteen tegen, tegen mijn vrouw ook, van ja, ik, ik, ik doe het niet meer. En, uh, dit, zo hoeft het voor mij niet. En... Uh, maar ik begrijp wel dat voor, voor PR qua sponsors uh, is het natuurlijk wel weer heel gunstig uh, en heel goed om, uh, om aan social media mee te doen. Maar ja, ik heb toen gewoon gezegd van nou dat doe ik niet en uh, hier begin ik ook niet aan. Is je alleen rustiger geworden nu je van uh, Twitter en uh, dingen zelf bent? Ja, nee, ik moet zeggen, uh, ik heb alleen een telefoon en mensen kunnen me daarop bereiken. Maar voor de rest, uh, nee, het is natuurlijk, natuurlijk is het een stukje meer rust. En, uh, kijk, zoals ik al zei, voor PR-oogpunt is, uh, is het goed, uh, social media, maar... Uh, ja, het moet niet te kosten gaan van, uh, van alles. En, uh, en dit leidt alleen maar af van, uh, van je tennis. En het enige waar je mee bezig bent is met tennis. En dat is het allerbelangrijkste. Jesse dus. uh, Hoet Galung. De spelersvakbond ATP wil niet reageren op specifieke zaken. De bond stimuleert spelers wel om melding te maken van bedreigingen. En heeft ervoor inmiddels een voormalig agent van de Amerikaanse Secret Service in dienst genomen. Het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen is begonnen... met een 0-0 gelijkspel tussen Italië en Finland. Een thuisland-Zweden speelde ook gelijk. Zojuist werd het tegen Denemarken 1-1. En Zweden miste twee strafschoppen. Voor de Nederlandse ploeg begint het toernooi morgen... met een wedstrijd tegen Duitsland. Een pittige tegenstander, want de Duitsers zijn de regerend Europees kampioen. Vandaag was de persconferentie van de Oranje ploeg. U hoort het in een bijdrage van Ronald van der Geer. Dag voor de wedstrijd. De eerste kennismaking van de Oranje Leeuwinnen met de speelplaats Vaksje met het stadion... waar een fanatieke training werd afgewerkt. En er was daarvoor een persconferentie en ook daar straalde het fanatisme af. Luister maar naar Daphne Koster. Die vertelt wat Oranje Leeuwinnen met een tegenstander als Duitsland kunnen doen. Die pakken ze bij hun strot en die verscheuren ze. Ja, dat klinkt misschien overdreven en vol zelfvertrouwen... maar er is wel een reden voor dat overschot aan zelfvertrouwen... bij de aanvoerster van Oranje. Omdat we iets ontzettend graag willen en dat is... Uh, ja. nogmaals het beter doen dan vo het vo voorgaande EK. En daar zijn we op gericht en daar gaan we voor. En wij denken echt dat we, dat we een kans maken tegen die, uh, tegen die Duitsers. Maar dan moet wel alles kloppen. wat meer nuance moeten we wellicht bij de coach zijn. Roger Reinders, de bescheiden Limburger. Hoe kijkt hij vooruit op het duel? Uh, moeilijk wel, uh, onmogelijk niet. Roger Reinders praat dus over tegenstander Duitsland. Verswakt, zo zegt men want maar liefst zes basisspeelsters missen het toernooi vanwege blessures. En de jonkies nemen het over. Ik denk buiten die zes, want dat is, dat is natuurlijk een feit. Het zijn zes uh, speelsels die ze uh, missen, uh, wat belangrijke speelsels waren. Maar als je weet wat erachter zit, dan zijn dat ook niet, uh, niet de minste... Dat is ook wel gebleken uit een aantal resultaten van, van voorgaande jaren. Bijvoorbeeld bij een, bij een WK 120. Dus de vervangers die daar staan, dat zijn gewoon hele goede, kwalitatief goede speelsters met, met, met prima kwaliteiten. Al dus Roger Reinders. Maar hoe doe je dat nou als underdog spelend tegen Duitsland? Hoe ga je het veld in? Kirsten van der Ven, speelster overigens... Uit de Zweedse competitie heeft daar wel een idee over. Nou ja, angstig moeten we sowieso niet zijn, denk ik. Uh, er kan in principe niks gebeuren. Het is gewoon één van de drie wedstrijden. en uh, We gaan gewoon via de tactiek spelen die de trainer voor ons heeft bedacht... en uh, met zijn analyse-team. Maar daar zit zeker geen angst bij, uh, althans, dat mag ik hopen. En ook zij blaakt dus van het zelfvertrouwen... en legt uit waar haar zelfvertrouwen op gebaseerd is. Ja, ik denk dat als je steeds de wereld speelt. En, uh, je merkt steeds vaker dat je mee kunt doen... en uh, dat je niet alleen maar achter de bal aan hoeft te rennen. Dat je daar wel vertrouwen putt dus dat je mentaal steeds sterker wordt. En uh, ik denk dat we, doordat we vaak bij elkaar zijn met Nils zelftal, of ja, vooral de speelsters die in Nederland zijn... dat je elkaar daar ook steeds verder in kunt trekken... en uh, scherp houdt op de training. Ja, vier jaar geleden vonden we het denk ik echt heel leuk dat we mee mochten doen. Maar ik denk dat we nu wel uh, met een andere missie hierin zijn gekomen. Kijk, ik wil daar best wel op, uh, iets op aanvullen. Je speelt tegen Duitsland... Dus als wij de illusie hebben dat we 90 minuten lang op de helft van Duitsland spelen... dat zal absoluut niet het geval zijn. Want uh, ik denk dat de meeste van jullie ook die wedstrijd van ons tegen Amerika gezien hebben. Maar wij hebben wel bepaalde ideeën hoe we dat uh, uh, graag willen bespelen. En dat wij heel graag uh, er voetballend uit willen komen... en ook veelvuldig op de helft van die tegenstander uh, uh, zullen zijn. Maar wel op onze manier. In, uh, in de route die, uh, die we zijn ingeslagen, daar willen we wel heel graag aan vasthouden. Uh, dus daar zijn we wel naar op zoek. Bondscoach Roger Reiners was dat. Van de voetbalvrouwen van Nederland. In gesprek met Ronald van der Geer. En die is nu aan de lijn. Ronald, goedenavond. Hé, hey Ronald. Goedenavond. Uh, jij gaat het EK volgen voor ons. Voorbereiding van Oranje verliep niet optimaal. Hè? Twee speelsters moesten geblesseerd afhaken. Van de Berg en Pieter Heeft dat de boel ja. uh, de plannen doorkruist van Reiners? Nou, vooral die eerste. Van de Berg was er natuurlijk al af uh, voordat ze naar Zweden gingen. Raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Australië. Uh, we hebben even naar de knie gekeken... Ja, er moest een dikke streep doorheen. En dat zet ook gelijk een streep door de plannen van, van Roger Reiners, omdat het achterin wel stond, centraal achterin. Met aanvoerder Daphne Koster en met die Mandy van den Berg. Eigenlijk was dat, nou, er bestond geen enkele twijfel over. Ja toen is Reiners toch een beetje na gaan denken en heeft hij uh, hogendijk van het middenveld, andere route zoals dus van Ajax, nu naar achteren gehaald. Omdat hij dan eenmaal achterin eigenlijk weinig routine en weinig alternatieven had en voorin wat meer kon schuiven. Dus je zou kunnen zeggen dat, dat het Elftal nu in twee linies. ...door die blessure van Van den Berg wel gewijzigd is. Ja. ja, je kunt maar het beste met je allerbeste team... ...waar je eigenlijk al een half jaar of een jaar mee speelt... ...zo'n toernooi aanvangen, dat was vervelend. Maar ja, dan kijk je natuurlijk ook altijd nog even naar, naar... ...wat er kan gebeuren gedurende een wedstrijd. Worden de ruimtes wat groter, dan is die Pieter wel een handige donder... ...die je gewoon wel in een elftal kan zetten... ...en die nog eens het verschil kan maken in een persoonlijke actie. Nou, dat mis je ook. En er zijn nu twee meisjes binnengekomen... ...die, die dan niet zo heel veel ervaring hebben... En niet zo hoog in de hiërarchie zitten. Dus wat dat betreft is, ja, hebben die twee ja. blessures wel een dikke streep door de plannen gezet. Het heeft het zelfvertrouwen niet echt aangetast? Nee, um, maar ze ja, zijn natuurlijk begonnen met, een, uh, met een, een doelstelling. We moeten het beter doen dan, uh, dan vier jaar geleden. Nou, daar kun je alleen maar van spreken als je de finale haalt. Want ze we werden toen natuurlijk in de halve finale uitgeschakeld. Er zal natuurlijk best twijfel zijn over Duitsland. Uh, maar ik, ik moet eerlijk zeggen, vandaag schok ik een beetje van de overdose zelfvertrouwen. Die, uh, die de dames ja, uitstraalt. Dat viel mij ook wel uh, op in jouw bijdrage zojuist. Ja, ja want, want, want Duitsland wordt nu een beetje afgedaan als een, uh, nou ja, weet je, als een tweede rangs ploegje, Omdat er zoveel blessures zijn. Maar we moeten niet vergeten... dat Natuurlijk is Duitsland aangetast. Hè. Er zijn uh, zes speelsters niet, waarvan er vier eigenlijk altijd in de basis speelden. En dan hebben we het echt over toppers, die in Frankrijk speelden en bij uh, uh, Wolfsburg. Kampioen van Duitsland en, en Champions League winnaar. Wat we wel voor te zeggen is, degenen die nu in het elftal zijn gekomen en die bij de selectie zijn gekomen... zijn allemaal wereldkampioenen met onder 19 en uh, finalisten van de onder 20. Dus het zijn allemaal wel meisjes die wat kunnen... Maar er staan er maar twee of drie echt in het elftal. En dat zijn echt supertalenten. Dus er staat gewoon een heel goed elftal van Duitsland. Ja. En het kan ook nog eens als voordeel hebben... dat um, men heeft natuurlijk in, in, in 2011 tijdens het WK... een dikke tik op de billen gehad. Want het WK is... Uh, daar is men uitgeschakeld in de kwartfinale. En dat levert het tevens op dat men niet naar de Olympische Spelen mocht. En dat heeft het elftal ook wel wat onder druk gezet. En nu met deze frisse meisjes uh, is het voordeel eigenlijk dat men niet meer af hoef te rekenen met het verleden en onbevangen aan zo'n toernooi kan beginnen. Dus ja, dat spreekt ook wel een beetje in het voordeel van Duitsland. Het is een lang verhaal om eigenlijk uit te leggen dat Duitsland zo slecht niet is als Nederland nu het voorkomt. Nee, de nee, Koster was wel heel erg overtuigd uh, ja. van zichzelf en van Oranje. Ja, ja. Is dat niet een beetje wishful thinking of ben ik nu te kritisch? Nou, ik moet wel zeggen, ik moet wel eerlijk zijn. Uh, wat coach wat ik net heb gebruikt in die reportage was een onderdeel van een verhaaltje natuurlijk. Uh, notabene uh, de schuldige is Angelo Terwiel, onze collega. Want die had in een era-interview, uh, een beetje op grappende wijze, over die Oranje Levenin dit soort dingen gezegd. En ja, zij wilden het nu toch nog wel herhalen. Maar je zag wel, ook aan de aanvoerder van het Nederlands elftal die overigens voortijdig de training verliet. Maar het bleek allemaal niet heel ernstig te zijn, een beetje uit voorzorg. Uh, dat ze ook wel wat uh, nervositeit kent. En zo zal het hele elftal wel wat ja. nervositeit kennen. Je kunt Best gedurfd uh, uh, zo'n toernooi aanvangen. Maar als het er eenmaal om gaat tegen Duitsland. ja, Ik denk toch dat de eerste tien minuten. dat hij uh, nerveus gaan verlopen. Het wordt spannend. Uh, morgen live uitgezonden. ook op televisie vanaf tien van half negen op Nederland 3. Uh, je, je bent daar in Zweden. Hoe, hoe leeft het toernooi daar? Het is begonnen hè, vandaag met twee gelijke spellen, zei ik al. Het voetbal is hier mega populair. Uh, en, en met name vrouwenvoetbal. Dat kun je bijna. Uh, niet voorstellen, omdat wij natuurlijk een hele andere cultuur leven. Maar hier speelt vrouwenvoetbal echt een rol. Komt ook op tv. En dit toernooi dat is mega belangrijk voor, uh, voor Zweden. En nou zitten wij hier nu met, uh, met de Nederlandse team zeg maar, in Vaksjeu. Dat is niet zo heel groot. Plekje van uh, 50.000 inwoners. Maar als je de stad binnenkomt, kan het toernooi je niet ontgaan. Er hangen overal banners van speelsters. Um, voor Nederland Hogendijk en, uh, en Koster. En overal word je geconfronteerd met het toernooi. Dus je merkt aan alles hier in Zweden dat dit toernooi belangrijk nee. is. En zeker nu vandaag dat het begonnen is. Dan zal het een enorme tegenvaller zijn dat ze 1-1 spelen tegen Denemarken en uh, twee penalties missen. Nou ja, vooral de manier waarop denk ik. Uh, als we het namelijk over zenuwen hebben, dat zag je in de eerste helft bij Denemarken Zweden wel echt. Dat deze twee ploegen bloed- en bloed nerveus waren. Geen seconde rust. Maar Zweden speelde wel beter dan, uh, dan de Denen. Nou ja, weet je, als je dan zo'n uitgelezen mogelijkheid krijgt ...in de tweede helft, om die wedstrijd eigenlijk makkelijk naar je toe te trekken... ...en in een leunstoel bijna te komen ja. voor de rest van het toernooi. En vergeet, ja, dat, zal, dat zal de Zweden pijn doen. Dus er zal vanavond wel een extra drankje gedronken worden... ...om het pijn uh, een beetje te verzachten, om de pijn te verzachten. Maar het is ja. heel erg duur, dus hebben we weer pijn in je portemonnee. <laughs> Goed, uh, Ronald, even tot slot. Uh, oranje ingedeeld in een zware poel, um, Het wordt gewoon lastig voor Nederland. Nou ja, het wordt lastig. Uh, Noorwegen is natuurlijk ook een grote speler in het vrouwenvoetbal. Is altijd eigenlijk wel in de eindfases van alle toernooien erbij geweest. Mm -hmm. Ook in Noor Noorwegen is het vrouwenvoetbal groot. Uh, maar wel van het niveau waarvan je zou kunnen zeggen, daar moet Nederland wel iets tegen kunnen bewerkstelligen. En IJsland is eigenlijk voor iedereen wel een beetje de grote onbekende. Ik hoop voor Roger Reiners niet dat hij ze goed geanalyseerd heeft. Maar uh, ja, dat, dat is ook uh, op de fifa ranking uh, scheelt dat maar één plekje. Maar ik moet je eerlijk zeggen, daar zou ik me geen voorstelling van kunnen maken hoe sterk dat elftal is. Maar dat ze in een zware pool zitten, maar ja, weet je, je hebt maar twaalf landen. Uh, of uh, ja, twaalf landen, dus dat zijn er niet zo heel veel. Dus dit zijn allemaal goede landen. Je moet gewoon, uh, gewoon scherp zijn. Ja, en ik, ik hoop eigenlijk dat we na drie wedstrijden zeggen, en dat mensen hier in Zweden en in heel Europa zeggen... Zo, dan Nederland, dat is toch een stuk beter dan vier jaar geleden. Het speelt dan ook van een stuk aantrekkelijker. En het resultaat is ook goed. Maar ja, dat is uh, wishful thinking. Oké, okay, laten we het uh, eerst maar eens morgen zien tegen Duitsland. Ronald, dankjewel. Oké, okay, Jeroen, goedjes. Mooi. Tonight, I'm gonna have a real good time. I feel alive. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Peter. Ja, hoor. Ja, helemaal goed. Hoe ging het vandaag? Uh, ja, op zich ging het wel. Uh, ging wel redelijk goed. Ja, ging wel redelijk uh, goed. Ja, 111e. Nou, uitstekende presentatie. Ja, drie keer één. Dat is uh, eerste en elfde zaten niet in, dus dan uh, 111 Dan wel 111e. Uh, heb je nog wel wat meegekregen van de omgeving? Want ja, dat en uh, die kastelen daar, dat is prachtig, hè? Ja, ja zo. We, zitten, we slapen in Malo en uh, okay. ik, heb in, ik heb inderdaad uh, 30 kilometer zitten uitkijken naar die berg. Ja, maar die was eh, door het publiek, door alle publiek in eerste instantie niet te zien. Maar de laatste drie kilometer zag je in één keer uh, de mond van Michel liggen. Ja dat was wel echt een mooie, uh, Ja, dat was wel een mooi decor, ja, absoluut. Gaf dat moraal? Maar ja, Je bent, <coughs> je bent natuurlijk enorm druk met die tijd erin afzien. Dus uh, je krijgt natuurlijk niet alles van mee, maar. Uh, Goed, even, even die blik van die berg. Daar was ook wel een opluchting van. Ha, ik ben er ook bijna natuurlijk. <laughs> ja. ja, let je er überhaupt op als je zo uh, rondrijdt op, op de omgeving? Want ja, wij, wij zien iemand dat het zo mooi is, maar zie jij er wat van? Ja, wij zien er natuurlijk wel een stuk minder van. Want uh, je ziet het vooral vanuit de lucht, vaak. Ja, uiteraard, uh, ja. Maar uh, ik, ja, ik ben wel iemand die veel rondkijkt hoor. Uh, en dan, dus ik probeer wel wat meer te krijgen. Ik zag zelfs een spandoek van mij langs de kant. Ja. <laughs> ja. Dus was wel, was wel grappig. Kijk, ik denk, je hebt eh, fans, nee. die, die, die, die reizen je achterna. Ken je ze? Nee, nee, ik ken ze niet. Ik zou het niet weten. Nee, nee, dus uh, uh, best te weten. Er, waren, er waren ook een paar hele mooie vrouwen. Kijk, maar je weet dus niet hoeveel tanking fans er zijn in de Tour? Nee, nee, nee, nee. Nee, uh, ik heb geen idee. Maar ja, goed. Maar uh, heb je ze nodig? Heb je ze nodig? Moeten we ergens proberen wat mensen neer te gaan zetten voor je? Zometeen. Uh, nou, op, op de Mont van Tour, Aldues zou wel handig zijn, ja. En dan eh, wel, ja, wel even een stukje van 10 meter ertussen dat we nog even kunnen duwen en aandrukken. Oké, okay, nou ja, laat iedereen zich dat in de kn uh, kunnen knopen als ze die kant op rijden. Mont dat is de eerste afspraak. En daarna maar kijk, de Aldues hoef je hier geen zorgen om te maken. Er staan genoeg Nederlanders, denk ik. hè? Ja, dat denk ik ook ja. En dan gaat natuurlijk nu als, uh, als, dit, als onze jongens gewoon in het blijven staan, gaat het daar gek eens worden. Ja, dat wordt wel echt... ja. Daar, gaan we, daar kijken we wel naar uit in ieder geval. Ik had het met Henk Lubberding al over. Uh, die zei dat moraal moet fantastisch zijn in die ploeg. Hoe is dat? Kan je er iets meer over vertellen? Ja, het is heel erg goed. Uh, het was natuurlijk al super na, uh, naar de Pyreneeën. En je merkt het vanavond ook aan het personeel. Ja, het was echt een, hele, een, echt een opluchting. En ook super uh, super ontverpannen sfeer. Eigenlijk iedereen was juist terug. Uh, dat was echt uitgelaten haast. Dus uh, ja, je ziet het echt. Het begint echt uh, ook in de ploeg. Ja. Je komt in een soort flow, hè. En dan merk je dan bij de renners, maar dan merk je ook bij, de, bij het personeel en dat is echt heel erg leuk om te werken. Ja, je hebt natuurlijk ja. al heel wat tours uh, achter je naam staan. Is dit dan tot nu toe de leukste? Ja, dat betekent toevallig, uh, zei ik dat vanmiddag. Ja, dat, dit, de leukste tours die ik dusverre meegemaakt. Ja. Al staat het valt dus toch met de prestaties, hè? Ja, dat is, dat is zo. Kijk, het een het zwengelt het ander aan. Uh, als je... Ik ben ook wel eens een tour heel goed begonnen en dan was het ook heel leuk en dan zakte het in, in de loop van de tour weg en dan uh, werd het wat, gewoon minder gezellig. Maar uh, we hebben ook toes meegemaakt dat niemand wat presteerde en dan zul je die druk opbouwen en, en dan is het gewoon veel minder gezellig en nu ja, loopt alles goed. En ja, dat, uh, ja, net, net, net wat je zegt, het, het vaalt, staat en valt heel groot deel met succes. Ja, het succes uh, zit hem in het klassement, maar ik denk dat de Belkin ploeg toch heel graag ook een etappe wil pakken uh, nog uh, deze tour. Dat maakt het compleet? Uh, ja, zeker. Nou, goed, kijken als dat uh, de mogelijkheden wordt absoluut natuurlijk, hè. Daarmee, daar <lacht> zullen we niet laten liggen als dat, uh, als dat het geval is. Maar uh, kijk, wat nu voor onze zaak is, we hebben die man in het klassement, dus we moeten niet in vlakke etappes proberen met uh, allerlei renners vooruit te gaan rijden die we daarna niet meer kunnen gebruiken in de etappes die we, waar we ze nodig hebben. Dus dat, er komen wel wat minder kansen voor ontsnappingen, maar bijvoorbeeld Robert Geersink... Die kan straks in de Alpen natuurlijk wel vleedig zijn kans gaan. Ja. En ja, dat kan ook goed. En Boken is natuurlijk, ja, als je zo sterk bent als Boken momenteel, of Laurens, uh, dan, dan maak je ook kans op een etappe overwinning. En misschien wel op Alpenwes, op moment van toe, je weet het niet. Nee, al zullen ze die ja. niet zo snel laten gaan misschien. hè? Nee, precies. Maar ja, Boken staat nu, nu derde, dus hij behoort bij de sterkste. En uh, ja, goed, alleen Vroom is outstanding, maar voor de rest uh, hoeft hij voor niemand om te doen. Morgen gaan jullie weer uh, een hele lange, vlakke rit rijden, met zo'n sprint. Vind daar eigenlijk iets aan, zo'n rit? Uh, nee. Ja, nee, ja. nee, het is, het is niet, uh, niet zo heel spectaculair. Daar, nee. moeten we wel, daar moeten we wel bij zeggen. We hebben geen te dus dan is het gewoon overleven. En, uh, maar morgen uh, dan rijden we vooral door het bosgebied, dus dan is het... Zelfs ook nog uh, hebben we ook geen last van de wind. dus Dan is haast stressloos tot aan de finale. Nou, ja. ik hoop dat jullie uh, uh, relaxed over de meet komen morgen. En dan horen we jou morgenavond weer, Bram. Dankjewel. Goed, Slaap lekker voor zometeen. Ja, okay, Bram. Oké, Bram tanking op weg uh, naar weer een nieuwe etappe in de Tour. Een uh, voetbalbericht RKC heeft zich versterkt met Romeo Kastelen. De 30-jarige aanvaller tegen een contract voor twee jaar bij de Club Twaalwijk. wijk oud International stapte in 2007 over van Feyenoord naar Haasvouw... maar kwam daar door blessures Ampra spelen toe. Afgelopen jaar speelde hij in Rusland. En Igor Seisding heeft de kwartfinale bereikt van het grastoernooi in Nieuwpoort. Amsterdam was met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Japanner Sugita. En Jurgen van der Broek, waarschijnlijk komt hij dit seizoen niet meer in actie. Te veel last van die val in de vijfde etappe van de Tour de France. Einde van langslijn. Lijn. Zometeen Herman van der Zand met het oog op morgen. Fijne avond.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 Dit is Radio 1.